De Syrische president Assad zal niet aftreden... ook niet als Rusland en China hem daartoe onder druk zouden zetten. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. Assad gaat nergens naartoe wat iemand anders ook zegt, zei de minister. Mocht Assad toch naar het buitenland vluchten... dan hoeft hij niet bij Moskou aan te kloppen voor asiel, zei Lavrov. De minister denkt overigens dat geen van de strijdende partijen in Syrië zal winnen. Volgens Lavrov zijn de chemische wapens in Syrië veilig. Die wapens zouden op één of twee veilige plaatsen liggen... Lavrov beweert dat de chemische wapens niet in handen kunnen vallen van de opstandelingen. In de India's hoofdstad New Delhi zijn vanochtend rellen uitgebroken... bij een demonstratie naar aanleiding van een groepsverkrachting. Duizenden betogers waren naar het presidentiële paleis gegaan... om te eisen dat de verkrachters van een vrouw van 23 de doodstraf krijgen. De vrouw zat vorige week met haar vriend in een bus... toen ze door mannelijke medepassagiers werd overvallen en verkracht. Er zijn vijf verdachten opgepakt. Bij een brand in een flat in Tilburg is gisteravond de bewoonster van 64 omgekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, zegt de politie. Wat er wel is gebeurd, wordt niet bekendgemaakt. Gisteravond was het lichaam nog niet geïdentificeerd. Volgens de recherche ontstond de brand in de flatwoning aan het eind van de middag. Het vuur was snel onder controle, maar omdat er veel rook hing, verlieten de buren uit voorzorg hun huis. Het weer vanmiddag en vanavond regen. Vanuit het zuidwesten plaatselijk kan veel regen vallen. Temperatuur loopt op naar 3 graden in Groningen en 9 in Zeeland. Ook morgen regenachtig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline. De nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie...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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de ho, ho, ho, ho. Hans Smit. Goedemiddag. Carré. Uh, hedenmiddag. We zitten hier tot uh, half vijf met uh, dit uur. Uh, onder andere de virtuele vitrine van Olga Zuiderhoek. We hebben straks Laura van Dolron over haar oudejaarsconference. En andere clichés, want zo heet die voorstelling. De Tiny Little Big Band gaat uh, nog spelen. En uh, wat doen we nog meer? Ja, Bart Schneemann, die komt langs uh, over uh, het nieuwjaarsconcert... van het Nederlandse Blazersensemble, Ensemble... Waar, waarin, zowel, zoals elk jaar ook weer uh, jonge componisten een uh, kans krijgen. En uh, uh, straks ook Dana Linse met, met films. Welke films heb je uh, uitgekozen om te bespreken hier? De ideale kerstfilms. Life of Pi, The Hobbit en Anna Karenina. Oh. Oké, okay. daar gaan we straks meer over horen. Eerst eens even kijken welke vijf voorstellingen... afgelopen weken het best werden besproken in de kranten. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. Ja, deze ene laatste week van 2012 is de top 5. Ja, zoals we in de zalen op televisie te zien is. Er is nog heel veel cabaret en kleinkunst. En ook nog wel een opera en een toneelstuk. Een mooie lijst. Op 5, op 5 staat Schudden. Een, een duo, een cabaretduo. Bekend om heel mooi stil spel, maar ook om hele geestige acts. En die hebben de voorstelling gemaakt. We vieren het maar, precies zoals het nu is, deze periode van het jaar. We vieren kerstmis, oud en nieuw, en dat doen zij in de zaal. En ze hebben ontzettend veel goede sterren, vijf sterren in de theaterkrant. Schudden moet nu de polyfinario maar eens winnen, zegt de schrijver. Volkskant 3, trouw, vier sterren. Handelsblad, vier sterren. Op vier? Op vier staan twee mannen uit Vlaanderen die toch al een aantal jaren aan de weg timmeren. Dat zijn de gebroeders Raf en Mich Walschaerts. Ze hebben nu een voorstelling gemaakt die Breken heet. En het bijzondere in die voorstelling is onder andere dat ze proberen uit te leggen hoe je een man in een luciferdoosje krijgt. U begrijpt al samen met de titel hoe dat moet gebeuren. Ik was de man die nooit zou smeken. Laat staan kruipen over de grond. Het is een, een nieuwe voorstelling. Absurdistische sketches. Ook heel Vlaams, heel eigen. Maar altijd enorm uh, aansprekend en ontroerend. Het parool gaf vier sterren en zegt: je begint altijd bij de mens. Met zijn twijfels, obsessies en verlangens. De lach ligt continu op de loer. Maar overstemt het drama nooit. Dat geeft het duo iets ongenaakbaars. Op drie. Ja, het gevecht om wie de populairste cabaretier van Nederland is, ja, dat, dat geven de grote azen nooit op. En zo ook niet Freek de Jonge die altijd in gevecht blijft met Joep van het Hek en anderen. Maar Joep staat nauwelijks in het theater en Freek elk einde van het jaar wel. En daarom staat Freek dus in deze top vijf met een kerstvertelling als een fragmentatiebom, zegt de theaterkrant van de voorstelling Circus Kribbe. Het Parool gaf vijf sterren, het Traal gaf vijf sterren en het Hansenblad gaf vijf sterren. Volkskrant dat minder, dat gaf drie uh, sterren. Wat ervoor? Weer versoepeld is de sprookjesachtige vormgeving van Hella de Jonge. Waardoor Freek het ene moment als een draaimolen met paardjes over het podium zwiert. Om daarna indruk te maken als een oude dame met rollator. Op twee. Ja, toch een grote verrassing eh, op de tweede plaats. Hij klimt van vier naar drie naar twee. Staat Dettin Kimizijus, de Nederlandse Turkse theatermaker. Met zijn eigentijdse Turkse, Turkse sprookje. Someday my prince will Com. En dat gaat over een verhouding die zijn zus via internet heeft gekregen met de Turkse man. Een Nederlandse vrouw die uiteindelijk besluit een hoofddoek te gaan dragen. Naar Turkije emigreert en daar trouwt. En haar broer Sadettin, die theatermaker en acteur is geworden, begrijpt er helemaal niks van. En uit dat onbegrip en een poging zijn zus te begrijpen, heeft hij deze voorstelling gemaakt. Die overal enorm is gewaardeerd en veel publiek trekt. Volkskrant geeft vijf sterren en als je handelsblad geeft vijf sterren, trouw geeft er vier... Paro geeft er ook vier, ik neem een citaat uit trouw... de oprechtheid waarmee Kim Ziyush zijn eigen zus speelt is ontroerend. Zeker omdat het contrast met zijn onsympathieke mokkende zelf... de kloof van onbegrip tussen twee familieleden invoelbaar maakt. Maar zonder dat het zwaar wordt of sentimenteel. En op één. Een... Ja, op de eerste plaats. En er wordt door het publiek om gevochten, want de voorstelling is uitverkocht. Je kunt er eigenlijk alleen maar in als je in de rij gaat staan s'avonds. Het is de voorstelling Diet Zouberfleutel van de Nederlandse opera in de regie van Simon McBurney. Ja, iedereen is er laaiend enthousiast over geweest in de kranten. Vijf sterren theaterkrant, vijf parool, vijf volkskrant, vier sterren telegraaf, vijf sterren handelsblad, vijf sterren trouw. Ja, logisch dat iedereen er naartoe wil, maar er zijn nog maar een paar mogelijkheden tot eind december. De Telegraaf schreef... De overvloed aan visuele vondsten leidt in elk geval tot een levendige sfeer. Een zwaarwichtige interpretatie van het sprookje is met verven vermeden. En dat was de top 5 uh, door de Constant Meijers. En voor de speellijst van de besproken voorstellingen uit de top 5, gaat u naar theaterkrant.nl. Ja, en uh, Dana Lins en ik behoren tot de categorie die helaas niet meer bij dit samenvloot te kunnen zijn. Want die is inderdaad zo ongelooflijk stijf uitverkocht. Jammer, hè? Ja, zo nee, jammer. misschien moeten we toch in de rij gaan staan. Ik ja, weet het met niet. met de slaapzak om 9 uur Zoiets. voor de deur. Zoiets. Zoiets. Anyway, we gaan naar de muziek. De Tiny Little Big Band met, even kijken, iets heel mooi kerstachtigs. Uiteraard de Christmas Song.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 turkey and some mistletoe helps to make this season's bright tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight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 Out of fly So I'm offering this simple phrase to kids from one to ninety two, although it's been sad many times, many ways. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase to kids from One two ninety two. Although it's been sad many times, many ways. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. De Tiny Little Big Band. Patrick Hemel rijk op de contrabas, Frank de Lange op piano. René Winter op de drums. Thomas Welvaat op de gestopte trompet. En Marcel Fokker, de liedzanger. Die zit inmiddels hier aan tafel. Dat heb je heel snel gedaan. Ja, dat is hollig. Ja. ja. <laughs> e, prachtige, sfeervolle melodie. Het begint hier spontaan te sneeuwen in Amsterdam. Ja, leuk. Even, he? even het jitteren waar ik het eerder over had. Leg nog even uit wat, wat dat precies is. Jitter. Ja, we zijn eigenlijk al een hele poos op zoek naar een goede term om onze band te omschrijven. En daar hebben we jitter voor gevonden. Jitter. Mm -hmm komt al uit, uit de jaren twintig ja, als een soort van jitterbak. Ja, ja. Ja. Maar wij hebben het een beetje uitgelegd als een soort positieve jeuk, zeg maar. Dus je krijgt er de jitters van. En um, ja, dat, uh, dat, dat, dat uh, proberen we ook eigenlijk altijd wel um, in onze optredens te verwerken. Dat mensen uh, op, een, op een, een positieve manier geladen worden... en daar uh, via swingen en dansen... En, ja. Gezelligheid, een soort rock'n'roll in de, in, de, in de muziek? Ja, want wij mogen geen jazz heten. Daar improviseren we te weinig voor, vinden de, de echte puristen. Misschien hebben ze gelijk. En daarom hebben we we mogen een... geen jazz heten? Wat is dit nu? Ja, dat maakt ja, het toch zelf wel uit? Of niet? Nou, dat doe, nou, maar goed, ik vind het eigenlijk ook wel goed om dan een eigen term voor ons... want het is ook anders dan een gemiddelde jazzband. Maar ja, als je de... een big band zegt, ook, ook al is het tiny little... dan heb je toch, heb je, denk je aan jazz in de eerste ja, instantie. Ja, ja, dat is, ja, nou ja en, en, en heel veel mensen... Helaas hebben we een, een bijna negatieve klank bij jazz. Ik hou niet, maar dat horen we ook heel vaak. Ik hou niet van jazz, maar ik vind jullie wel leuk. Dus daarom hebben we. Dat is mooi. Ik begrijp dat jullie ongeveer, ongeveer vaste klant zijn in het uh, glazen huis. U, jullie ja, hebben we van hebben de ons... week ergens om half vier s'nachts ja. uh, gespeeld. Ja. Was er nog iemand op, op de markt in Ja, er stonden nog wel een paar honderd mensen op dat huh? moment. Ja. En, en, en Frans bouwen natuurlijk. Ach, ja, natuurlijk. Dan, dan, dan wil je wel. Ja. Ja. Ja. Want, wat, wat, maakt het wat is er zo aantrekkelijk voor jullie om daar. Op, op, de, op te komen... Nou ja, um, uh, Geert Ekdom uh, is, is fan van ons. En uh, inmiddels ook wel een soort goede vriend, mag ik wel noemen. En uh, uh, ja, ik vind het fantastisch wat die jongens daar doen. We hebben ook uh, nog een, een apart kerstconcert gegeven. Daar geld mee opgehaald en daar... Um, uh, dat uit dat ook aangeboden, we hadden 2500 euro opgehaald, zo, dus dat is ook beetje, leuk. Ja, ja en, uh, en los daarvan uh, natuurlijk is het, ja, we zijn een com uh, commerciële muzikant, dat is promotie ook klaar. Ja, want is het, uh, dat hoorde ik al alle wegen, het is voor, voor muzikanten ook heel belangrijk hè, om af en toe je gezicht te laten zien met dat soort uh, ja, goede doelen. Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja goed, dat, dat, dat wordt wel soms een beetje te veel. <lacht> ik denk dat wij gemiddeld eens in de maand een benefiet staan te doen of zo. En, uh, als alle postbodes van Nederland dat deden, was dat helemaal niet nodig. <laughs> Laat staan alle grote industriële. zeg maar. Ja, nou ja, goed, ga, ga er in ieder geval mee door, want het is fijn om te zien. 24 december dan doen jullie uh, het jaarlijkse kerstconcert op Radio 6... tussen 9 en half 10. En uh, voor meer informatie over de band van Marcel en de andere... Tiny Little Big Band, gewoon lekker aan elkaar schrijven. Dot com. Dankjewel. Dank ja. En uh, straks nog, uiteraard nog een keer weer. Spannend. Dank Gaan we gaan verder met onze uh, tips. Uh, nou, we hebben een tip van hoog niveau. Uh, de minister van Cultuur, haarzelf. De kersttips van... Ik ben Jet Bussenmaker en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Boek. Als boek zou ik zeggen lees uh, De Verliefde van Xavier uh, Marias, een uh, Spaanse auteur. Het gaat over mensen die elkaar elke ochtend in het café uh, ontmoeten. een vrouw en een man en een vrouw. En die man die overlijdt vrij snel daarna. En dan uh, ontwikkelt zich een uh, heel bijzonder verhaal waar ik verder niks over verklap. Prachtig, prachtig boek. Theater. Ik zou naar de Tsaubenfleut gaan. Prachtige voorstelling voor zover ik... Overzien, want ik heb de repetities meegemaakt. enorme ingewikkeldheid uh, van, uh, van het decor en uh, de manier waarop uh, muziek en theater bij deze opera nu weer met elkaar verweven zijn en daar toch weer een hele nieuwe interpretatie aan gegeven is. Film, film. Ik heb heel weinig tijd om naar de film uh, te gaan. Um, ik zou zeggen, ik uh, ga dat ook, geloof ik, echt zelf doen. Ik ga een DVD huren van een van mijn uh, populaire filmactrices uh, Vanessa Redgrave. En dan ga ik het liefst naar de film Julia kijken. Dat is een van de eerste films die ik ooit gezien heb. Speelt in de Tweede Wereldoorlog. Hele mooie film. Met ook Jane Fonda en een heleboel andere topacteurs. Uh, ja, oké. Okay. De tips van de minister van Cultuur en we hebben er straks nog veel meer. U luistert naar Opium met Avro op Radio 1. Oude oliebollen, een kater, alle winkels en musea dicht... en dan ook nog belegen nieuwjaarsconcerten vanuit de Wenen... of uh, skispringen vanuit Garmisch Partikiertje. De eerste dag van het nieuwe jaar die is meteen al de meest duffe van het jaar. Wie wat meer energie en vrolijkheid zoekt... die kan terecht bij het Nederlands Blazersensemble Ensemble... dat traditioneel een nieuwjaarsconcert geeft... vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Wat ook s'avonds op televisie is te zien. Om kwart voor zeven op Nederland 2. Dat is ook mooi om te weten. Uh, uh, en wat gebeurt er? Nou, de, traditioneel worden dan de uh, uh, jonge com componisten... die krijgen daar de kans hun werk uitgevoerd te zien worden. Uh, drie mensen aan tafel. Twee van die componisten, Tom Schipper en Mimi uh, Magusin en uh, artistiek leider Bart Sneeman met zijn uh, pols in het verband, of in, de, in het gips. Wat heb je gedaan? Ik ben, uh, eergisteren ben ik, uh, hadden wij een concert in Den Bosch, in de Sint-Janskerk. Een kerstconcert. En toen ben ik dus op de repetitie ben ik van, de van het podium afgedonderd. Ik struikelde over een monitor. Ach. Dus ik maakte een, een mooie zweefduik, anderhalf meter de diepte in. Kun je nog wel um, spelen nu? Of? Ja, nu even niet. Nee. Maar ik hoop wel... Ik, het is ook, en, en <hij> en ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop de, de, de arts nog te beïnvloeden dat ik een speciaal soort... Ja. Het, het, het, is, het is niet een gimmick, zoals jullie elk jaar het podium ook fantastisch aankleden bij dit nieuwjaarsconcert. Het Is dus niet dat alle leden van het NBA dit jaar in het griep zijn of zo. Dat laat ik aan jou over. Oké, okay, goed. Ja, zie je wel. Heb je het al. Goed, Tom en Mimi hier aan tafel. Um, uh, even kijken, want het is nog niet helemaal zeker hè, dat jullie werk wordt uitgevoerd, Tom. Zo is het toch? Nee, klopt. De finale is morgen. En dan zijn we met uh, 13 uit het hele land, komen we dan bij elkaar. En daaruit worden er vier gekozen die op 31 en 1 januari... Uh, 31 december 1 januari in het ja. Concertgebouw mogen staan. Dus heel spannend, begrijp ik nu, Mimi. Ja, zeker. Dan nou, moet ik zeggen, we hebben een familieconcert gehad in de finale. En dat is ook echt heel prachtig. Maar ja, nieuwjaarsconcert, daar ga je natuurlijk uiteindelijk toch wel echt ja, voor. Ja, want ook omdat het dan op televisie komt, dat is toch een extraatje, lijkt mij zo. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, ja <lacht> mooi. Het is ook een mooi podium voor, uh, nou, misschien wel voor politieke uh, toespraken. Want uh, Bart, vorig jaar oh. zei jij ja, dat het een heel zwaar... Ik bedoel, toen hadden we de bezuinigingen op de cultuur van Halber Zijlstra... net uh, was er duidelijk geworden wat het allemaal inhield. En kon je daar even iets over zeggen... Uh... Ben je van plan om daar dit jaar weer iets vergelijkbaars om? Nee hoor, niet, niet per se. Nee, nee. Ik, vind dat dat, ik vind ook dat er wel licht aan de horizon is. Uh -huh. we hebben, we, ik, vind dat, ik vind dat we met z'n allen wel inderdaad een zware jaar hebben gehad. Ja. En dan en, en gaat het niet alleen maar over onze eigen portemonnee of wat dan ook. Maar de sfeer in het land heeft wel, uh, heeft wel een deukje gehad, zou ja. ik zeggen. Dus in die zin ben ik wel hoopvol uh, voor, de, voor de komende tijd dat we het, uh, dat dat we de, het beter, beter gaan hebben. Gaan hebben. Ja, ja, goed, laten we het hopen. Vorige week zat hier de minister van Cultuur en die... Uh, nou ja, het klonk veelbelovend, laat ik het zo zeggen. Met, met de beperkte middelen die er uiteraard zijn. Uh, dan uh, over de muziek. Want het nieuwjaarsconcert heeft ieder jaar een, een thema. Uh, dit, is, uh, dit jaar is het thema Men zegt liefde. Uh, uh, ja, daar kun, je, daar kun je heel veel uh, mee doen. Tom, Mimi, wat heb jij daarmee gedaan? Uh, ja, ik uh, liep eigenlijk... Ik vond het heel lastig, thema. Ik zat de hele ja. tijd op dat liefde te, te denken. En wat doe je dan, want er is zo zoveel gedaan. Alles is liefde, nietwaar? Ja, Hop. Inderdaad. Ja. Maar uh, uiteindelijk kwam ik, kwam ik erachter... het is niet liefde, het thema is men zegt liefde. En mm. met dat men zegt, men vertelt uh, verhalen... heb ik gekozen om een liefdesverhaal te vertellen... tijdens, het, uh, ja, tijdens de compositie, het ja. verhaal van Orpheus en Eurydice. Ah, mooi verhaal. Ja. Zeker. Zullen we een klein stukje laten horen van jouw compositie? Graag. Ze gingen trouwen. Het was een feest waar iedereen over zou napraten. op een giftige slang was gaan staan. Bolfus, ben, ben, jij, net, ben jij zelf dood, de verteller in dit fragment? In ja. ja. ja ga dus, je dat ook op, stel dat je door mag? Je... Ja, zeker. Uh, ik, speel, ik heb tot nu toe altijd piano gespeeld. Ik heb ja. al vaker mee gedaan. Vijf en, keer uh, al, eerst. zelfs? Ja, toen? inderdaad. Uh, ik ben begonnen toen ik dertien was. Toen uh, ben ik in het voorronde concert ben ik gestrand. Toen ben mm. ik naar alle concerten gegaan met mijn moeder. En heel erg gezien van, ja, wat ze eigenlijk kunnen... en hoe leuk het allemaal wel kunnen was. Kunnen ze wat? Ze kunnen heel erg heel veel. veel. Ja. En juist ook veel, want uh, ook met dit stuk ik heb ik aan het theatrale dingetjes toegevoegd. Dus uh, omdat ja, omkijken zo belangrijk is in het verhaal, laat ik iedereen een keertje omkijken, omdraaien. Mm. Ik zat tijdens het familieconcert op een heel hoog schuim muurtje mijn vrouw te vertellen. omdat het er zo mooi uitzag. Yeah. Dus, uh, en ook dat soort dingen, dat vind ik zo leuk dat het MBE dat doet. Want... Ja, je staat toch op een podium en ja. mensen kijken naar je. En zo is het ook voor mijn kleine zusje. Is Het hartstikke leuk ja. en beneden. Ze tijntjes. maken er echt theater van. Dat is Inderdaad. het idee. Wat voor een aanwijzing heb je ze gegeven? Of wil je ze geven als het allemaal doorgaat? Uh, nou, sowieso. Uh, ik heb dus uh, afgesproken van op een gegeven moment midden in het stuk. Dan kijkt iedereen een keer om. Mm. Ik laat uh, de drummer, die speelt bij mij Hades in het stukje in de onderwereld. Dat ja. doet hij echt... Formidabel, echt super. Uh, terwijl hij nog aan het roffelen is op een trom ook, uh, zijn stem echt door de zaal. Uh, en op het eind, iedereen eindigt met zijn rug naar het publiek. En dan houdt het stuk eigenlijk ook op. Oh, dus, ik duim voor je, ik hoop dat het allemaal doorgaat. Tom, jij hebt iets heel anders met het thema gedaan, uh, uh, men zegt liefde, wat precies? Ja, voor mij is liefde eigenlijk iets wat je niet met iets kan vangen. Ik bedoel, je hebt wel het ene begrip liefde... maar daarin zijn zoveel verschillende aspecten en zoveel nuances in te leggen... dat je het eigenlijk... want als je aan heel veel mensen vraagt van, ja, wat is liefde nou? Hoor je al heel gauw het verhaal van... je hebt twee personen die samenkomen en nog langer gelukkig leven. Mm -hmm. Maar volgens mij is liefde veel meer dan dit. Maar heeft het toch een universeel iets... dat je wel, als je, iets, als je het begrip liefde zegt... dat iedereen weet waar je het, het over hebt. En dat heb ik een beetje geprobeerd in mijn stuk te verklanken. En dat klinkt zo. Het is behoorlijk gecompliceerd, toch? Met, met maatwisselingen en dergelijke. Dus... Ja, klopt. Ik heb het uh, wel lastig gemaakt dit jaar. <laughs> ja, dit jaar. Het is ook niet de eerste keer dat je meedoet. Nee, dit is de vierde keer. Ja, en dit is ook, uh, jij wil ook je, je vakken van gaan maken, toch? Uh, ik je, je... studeer al hier in Amsterdam op het consultorium. Ja. Eerste jaar competitie. Wat, wat betekent het voor je? Stel nou dat het, dat het doorgaat... Dat, dat je inderdaad uh, de een van degenen bent van wie het werk wordt uitgevoerd. Ja. Is dat ook heel is het ook een goede duw in de rug voor je carrière? Uh, ja, dat zeker. Maar ik vind het eigenlijk het belangrijkste... het is echt een soort van lifelong dream van mij... om een keer in dat concertgebouw te staan. Ja. En dan ook met het NBA. Want die wedstrijd heeft ook heel veel voor mij betekend... Mm -hmm. in mijn pad om ook die stap te zetten om naar het ja? conservatorium te gaan. Heeft het je die weg opgeholpen? Ja, zelfs? zeker. Er zijn een paar dingen die me daar heel erg in hebben gestimuleerd. En die wedstrijd is er zeker wel één van. Ja. Dus dan, om dat dan af te mogen sluiten... want dit is ook mijn laatste jaar... om dat dan af te mogen sluiten met... In het concertgebouw staan met die muzici. Ja, dat fantastisch lijkt me echt geweldig. Er ja, ja. zijn er veel, Bart, weet jij, of er veel mensen zijn die op deze manier, zoals Tom vertelt, door het meedoen aan die wedstrijden de weg naar de muziek hebben gevonden? We, we hebben nu een, een van onze oud-componisten is nu aan het uitzoeken. Want we kwamen erachter dat het, dat het uh, uh, opvallend uh, vaak gebeurt dat, dat wij inderdaad wel een rolletje gespeeld hebben in de keuze wat iemand voor zijn leven maakt. We hebben heel veel. Uh, componisten, uh, uh, jonge componisten, die echte componisten zijn geworden... Mm -hmm. of die op een, op een andere manier in die muziek zijn terechtgekomen. Die consultoria zitten, of die in lichte muziek door zijn gegaan. Misschien is dat wel 75 procent. Te gek. En dat is wel te gek. En dat, ja. daarmee doen we het ook allemaal. omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden... dat dat componeren weer gewoon uh, bestaat bij jonge mensen. Hè? Want ja. het heeft een hele lange tijd niet bestaan. Uh, terwijl componeren het mooiste is wat er is, dat, dat, dat, dat jullie geen covers maken. Dat je niet gewoon maar iets doet wat een ander bedacht heeft en het leuk nazingt. En dan een of andere jury die zegt, ik vind het mooi gezongen of slecht gezongen. Dat is, dat is alleen maar een klein, kant, een klein kantje van het verhaal. Het feit dat je helemaal vanuit niks een stuk ja. maakt, helemaal zelf bedenkt, dat is, denkt, dat is ja. echt te gek. Oké, okay. goed. We gaan ernaar kijken. Uh, of morgen, laat ik het zo zeggen, morgenmiddag is de finale voor het nieuwjaarsconcert in de Regentes in Den Haag. Ook het laatste concert in dat theater overigens. 1 januari dan het nieuwjaarsconcert van het NBA in het Concertgebouw. En de dag ervoor is er een generale repetitie. Waarvoor? Daar zijn toch nog enkele kaarten voor. Want 1 januari is het waarschijnlijk uitverkocht. Ja, dat ja. is al uitverkocht, ja. Ja, en mocht u het niet bij kunnen wonen... de VARA zendt het concert op nieuwjaarsdag uit om... en dan komt het weer kwart voor zeven op Nederland 2. Dank jullie wel, alle drie. En veel succes. Ja. Dank u wel. Gaan wij naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Olga Zuiderhoek. Ik ben actrice. Nu te zien in Vrede op Aard. Een echte kerstvoorstelling. Wegen succes in reprise waarin we kennis maken met Chris en Agathe. Een artiestenduo van de oude stempel. Chris is een geweldige Amsterdamse ouwe hoer. Die ook vindt dat hij altijd gelijk heeft. En niet uit een positiviteit te krijgen is. En Agathe is net zo Amsterdams... Uh, maar dan de andere kant op. Niet uh, aardig doen als er niks, uh, geen reden voor is. Dus dat is meer de, de, de kankerpit. Jij hebt toch ook geen nagel meer om je reet te krabben? Nee, natuurlijk niet. Maar wat doe je eraan? Ja, wat doe je eraan? Want als de wereld vergaat, dat kan vandaag op morgen. Zijn wij. Zuidroek speelt met Kees Prins en dat zijn twee handen op één buik. Ze kennen elkaar al 30 jaar en hebben aan een half woord genoeg. En de bewondering blijft. Het leuke van Kees heb ik altijd gevonden dat hij... Uh, met je, je kan types maken, en, en, maar Kees doet het dan dus wel een Amsterdams accent... want dat kan niet goed, maar de kwetsbaarheid van de figuur wordt niet... Kapot gemaakt. Want als je zo gaat praten, dan is het meteen helemaal niet meer kwetsbaar. Hè? Want dan, dan vervalt iemand in een type en dan kan het geen toneel meer worden. En Kees blijft altijd heel kwetsbaar en alles ontvangen als een spons... en daarop reageren in zijn rol. Dus dat heb ik altijd goed gevonden aan Kees. En ik weet niet waarom Kees met mij wil werken. Maar het gaat heel goed. De keuze van Olga Zuiderhoek voor de virtuele vitrine... komt uit de enorme platenverzameling van haar overleden man Willem Breuker... Een verzameling met de meest zeldzame platen. Onder andere een plaat die de inspiratie vormde voor de voorstelling Vrede op Aard. Ik heb uitgekozen de plaat van Tante Leen. De Amsterdamse Tante Leen. Uh, kerstmis in Amsterdam. En dat gaat over vrede op aard. Wat misschien wel niet uh, mogelijk is. In ieder geval niet op het moment is het er niet. En dat raakt me omdat het sentimenteel is. En dat durft zij... En dat durf ik niet in mijn werk. En dat, uh, dat mis ik ook wel, dat ik dat niet durf. Of niet wil, dat heet dan smaak. Maar ondertussen zit ik wel te genieten van Tante Leen. En als je wilt horen hoe dat lied klinkt... kijk dan op www.opium.afro.nl Olga zei er ook met haar ode aan Tante Leen was dat het bijbehorende filmpje is te zien op Facebook... op onze site opium.afro.nl en op YouTube als u zoekt op Hans bij de Afro. En wat betreft de voorstelling Vrede op Aarde, op aard, die is tot het einde van het jaar te zien in de Lamar... maar ook in Hoofddorp, Amstelveen en Haarlem. En Olga wil nog graag benadrukken dat het geen familievoorstelling is. Kinderen dus liever thuis laten dus. Goed, uh, voor jong en oud is nu hier het Nieuws van half vier met Jeroen Chipkema. Radio 1. In Amsterdam krijgen alle huurwoningen koolmonoxidemelders. melders Koolmonoxidevergiftiging komt nog te vaak voor, vindt PvdA-wethouder Freek Ossel. Zo kwam vorige maand een man van 33 om het leven door het inademen van CO-gas. De moeder van de twee zeilbroers is niet van plan om haar kinderen op korte termijn naar Nederland te sturen. Volgens haar heeft Bureau Jeugdzorg genoeg tijd gehad om passend onderwijs voor haar twee kinderen te regelen. De rechtbank bepaalde gisteren dat Bureau Jeugdzorg toezicht moet krijgen over de jongens.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 Ja, u bent erbij als het ware. U zit in Karee, uh, tenminste wij zitten in Karee, maar u bent er nu ook een beetje bij. Het is leuk, want het is uh, pauze in het uh, kerstcircus, dus, uh, of, of de volgende voorstelling gaat beginnen. Ik ja, niet. In ieder geval is het heel druk hier in de Amstel-foyer. Uh, twee dames aan tafel, Dana Linse, uh, die gaat zo dadelijk uh, films bespreken, uh, onder uh, welke uh, Anna Karenina. En uh, Laura van Doorn, met haar ga ik zo praten over haar audiaarsconferentie, uh, die geen oudejaarsconferentie is. Eerst even een tip. Heb je iets gezien, gelezen, gehoord? Of heb je een tip waarvan je zegt, daar moeten mensen naartoe? Ja, uh, 28 december is in Frascati, na de oudejaarsconferentie... die geen oudejaarsconferentie is, een feestje van Cirque excentriek. En dat is een hele leuke organisatie die altijd feestjes organiseren... waarbij ik altijd het gevoel heb van zo is het waarschijnlijk in de 70s, voordat Amsterdam helemaal geconceptualiseerd uh, was. Zo is het toen ooit geweest. Dus je wordt gesminkt bij de deur... en er zijn trommelaars en Egbert Jan. Weber is een hele knappe DJ natuurlijk. Dus dat is een heel leuk feestje. En daarvoor is uh, of mijn oudejaars, of uh, de veren van Discordia en het Barreland. En dat zijn altijd hele bijzondere avonden waar allemaal acteurs hun lievelingsscènes spelen. En dat is een enorm ja. illuster gezelschap. Ik snij mezelf in mijn vingers, want ze zijn mijn concurrenten. Ja, ja. <laughs> maar uh, daar kun je ook naartoe. Dat is ook <laughs> heel erg. Gek. Dus 28 december in Frascati in de Nest hier in Amsterdam. Dan uh, tip van uh, Daan Lindsay. Ja, iets. Uh... Ja, ik ga heel veel inhalen in de kerstvakantie. Dus nieuwe Tommy Wieringa die ligt. Echt op een stapel ben ik al in begonnen en dat vind ik zelfs zo geweldig dat ik me op mijn rantsoen heb gezet om elke keer alleen maar tien bladzijden te lezen. <lacht> en volgens mij moeten filmliefhebbers ook de gelegenheid te baat nemen om naar Tilburg te gaan, naar de pond waar nog steeds uh, Anish Kapoor uh, expositie staat. Want iedereen die de source code heeft gezien, heeft dan de kans om een aantal van die werken in het echt te bekijken. De pond in Tilburg, Anish Kapoor. Goed, uh, dan de films.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 Met uh, Dana Linsen. Wil je nog iets zeggen voordat we aan die andere films gaan hebben? Over, uh, wil je nog iets vertellen over het bombardement? Ik heb hem gezien. Even... Ik uh, heb de film nog niet gezien, maar hmm. het is wel een fenomeen. En ik denk dat ik me toch maar ergens ook in die kerstvakantie naar de bioscopen uh, ga schoeden. Want zelden is een film zo slecht gezabeld, en vijandig ja. ontvangen. Ja, ja. Uh, dat je in recensies re leest dat alles waar iedereen het meest voor vreest... namelijk de acteerprestaties van Jan Smit, die, er vallen, werkelijk, die vallen enorm uh, mee. Een recensie in een Belgische krant. Een van de zinnen in de film is dat op een gegeven moment Jan Smit zegt... het bombardement is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. En dat is de uitsmijter van die uh, recensie, van die <laughs> recensent. Dus dat, nou, echt dodelijker kun je ja, het niet, ja, uh, ja, ja. niet ja, hebben. Maar ondertussen staat die film in de voorverkoop al op vijf in de publiekstop. Omdat ja. natuurlijk 15 ja, miljoen Jan-Smit-fans ja. can't be wrong. Dus ja. En dan nog even heel kort, die filmtop waarop waar werd aangedrongen... Uh, in het uh, cultuurdebat in de Tweede Kamer, die gaat er ook komen hè. Ja. Die gaat komen, die gaat in het uh, in, uh, begin van het nieuwe jaar gaat door. En dat is natuurlijk ook... Nodig. Want natuurlijk, zoals in alle kunsten, bezuinigen is één ding. Ik denk dat Willemien van Aal, directeur van het Nederlands Filmfestival, het, het beste zei. De Nederlandse film heeft een hele mooie etalage, maar de winkel erachter dreigt leeg te raken. Ja. En dat is iets waar we, denk ik, in alle sectoren ja. enorm voor moeten Dus filmmakers, oppassen. financiers en de regering, of althans de minister, die gaan met elkaar praten met elkaar over elkaar praten. de toekomst van de Nederlandse ja. film. Dan, laten we het hebben over de eerste film. The Hobbit: An Unexpected Journey. Pieter ja. Jackson, die is hebben losgegaan. Ik heb drie films waarvan ik ik dacht, als ik ze bij elkaar in één soort groot kerstdiner zou kunnen samensmelten... dan is het de ideale kerstfilm... De Hobbit, zij is ze natuurlijk al een tijdje uit. Maar zo is dat met kerstfilms tegenwoordig. Want die moeten uh, lang staan. willen ze al, dat, al die miljoenen ophalen. Ja. Nou, wat is er over te zeggen? Het is uh, de voorgeschiedenis van die Lord of the Rings trilogie Kliologie. die de wereld heeft erover. Ja. Alleen het verschil is wel dat dat waren drie boeken van in totaal een paar duizend bladzijden. En dit is één boekje van 200 bladzijden. En daar heeft Peter Jackson het voor elkaar gekregen om weer uh, drie films te maken. Nou, Knap. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Bill. De hobbit uh, wordt door uh, Gandalf, de tovenaren, uit zijn Hobbit -hole getrokken op om op avontuur ja. te gaan. En um, eigenlijk om de dwergen te helpen, uh, een draak te verslaan. Mm komt dan die vermaledijde ring die komt Ach, op zijn pad die in het en het schepsel Gollum. Uh, ja. Nou ja, het is enorm opgerekt. Iedereen heeft ook gelijk die daar uh, een beetje kriebelig van is, de jitters van heeft gekregen. Maar ik kreeg er toch eigenlijk wel hele plezierige jitters van. Maar ik moet ook zeggen, ik, ik was wel echt fan van Lord of the Rings. Dus ja, ja kon ook niet die extended versies lang genoeg zien. En dat is dit is eigenlijk nog een soort super extended. Want je zit eindeloos zit je in dat hobbitdorp. En iedereen is lekker de hele dag taart aan het eten en bier aan het blauwen. En het klinkt dan zo. Even luisteren. Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland... Ja. Ik like visitors zo much oh. as the next hobbit. Hobbit, ja, dat was het laatste woord. Hobbit staat hier. Ja, uh, dat klinkt alweer heel, heel uh, aantrekkelijk. Het klinkt en, heel vertrouwd. Uh, uh, je ja. denkt van, hé, hey, waar heb ik dit eerder gehoord? En dat is ook zo. Ja, te zien in de bioscoop volop, overal en ergens. The Hobbit, An Unexpected Journey. Dan uh, van geheel andere orde. Veel kostuums. Anna Karenina van uh, regisseur Joe Wright. Het boek van Tolstoy, wat uh, is het geworden? Ja, dat is eigenlijk gewoon stiekem een hele goede film. Want die laat, die laat zien... Nee, want dan denk je ook weer Anna Karenina... zo'n liefdesverhaaltje. Nou ja, misschien dezelfde bezwaren waar iedereen in de 19e eeuw... Om dat boek, of over dat boek van Tolstoy viel. Omdat niemand daar... Uh, de onderliggende lagen over... Uh, trouw en eer... en mm -hmm. de goede zeden en politiek. En moet je een land besturen... en een vrouw op dezelfde manier regeren. Nou, al dat soort dingen die daarin zaten. Um, maar dit is, dit is wel... een, een Hollywood spektakel film. Het is één grote dans. Het begint in een theater. En uh, regisseur Joe Wright, die eigenlijk wel heel veel ervaring heeft met boekverfilmingen, heeft ook uh, Pride and Prejudice en Atonement gedaan. En uit die films Karen Knightley meegenomen. Met zwart geverf haar om uh, Anna Karenina te spelen. Mm. En hij heeft het voor elkaar gekregen om eigenlijk alsof je hier in Carré met een camera overal loopt en dan elk muurtje gaat open en dan kom je weer in een andere locatie. En zo is het net alsof de hele film uit één camera beweegt bestaat en alle personages dansen eigenlijk ook een beetje en je gaat van binnen naar buiten van het station naar een sneeuwvlakte van Sint-Petersburg naar uh, Moskou en alles zwiert aan elkaar dus dan denk ik dat is wel echt cinema. En dat is misschien ook wel het moderne equivalent van zo'n grote Russische roman... die ook altijd het grote en het kleine op een of andere manier... zeker bij Tolstoy natuurlijk filosofie ja. en ja. banaliteit en erotiek aan elkaar wil uh, plakken. Dus dit vond ik echt een hele wervelende oogverblindende, ontroerende, romantische... Alles film. Ja, de, de trailer, trailer mij... ziet er ook al zo prachtig uit. Ja, he, al die en het deed in. ook ja. Greta Garbo. Die natuurlijk hmm. op ieders tenminste van alle filmdiversen. waar ze op het Netflix gebrand staat. als tragische als Anna... vrouwen. weten allemaal hoe het afloopt met ja. dat verhaal. Ja. Maar dat deed dat ook echt vergeten. Die, die klassieke Hollywood-stijl. in het nieuwe Hollywood-stijl. Oké, okay, Anna Karenina. ook al in diverse bioscopen te dus zien. Dan tot slot. Life of Pie van Ang Lee. Die kennen ja, nog die van Brokeback Mountain uh, natuurlijk. Precies, Brokeback Mountain. Dat is eigenlijk een regisseur. Die en en, en uh, Crouching Tiger, Hidden, hidden Dragon. Zo'n zo ja. Kung Fu. Die heel veel stijlen beheerst. Nou, Life of Pi is een, uh, een, een enorme uh, bestseller geweest. een onverfilmbaar geacht boek. Dat hebben dan deze drie films met elkaar uh, gemeen. Maar in dit geval wel extreem lastig. Want het is namelijk een film... Over een jongetje op een bootje in de Stille Zuidzee met een tijger. Nou, hoe hou je dat nu spannend? Op precies dezelfde manier waarop het dat boek dat doet. Door te gaan over de kracht van uh, verhalen. En het leuke is, de, de, de inzet van het boek is ooit geweest. En dat is ook de inzet van de film. Geloof je? Al dan niet in God. Nee, nou, ik zal je een verhaal vertellen wat je doet uh, geloven. Engli houdt houd mooi in het midden of het nou echt zo religieus is... als het boek wil zijn of niet. Maar de verbeeldingskracht... Uh, ...komt er heel, heel mooi af. En je gaat in ieder geval geloven in de kracht van je eigen verhalen... ...als je die film hebt gezien. Maar het is, het is ook aan de andere kant... Het is ...een soort bitprentje van een en al... ...3D, blauw, fluoriserende uh, walvissen, een zee. Het, eigenlijk is het is gewoon een soort zee. Een eindeloze, gorgelende en, en borrelende en, en bubbelende zee van ideeën. En daar... Ja. Drijf je, dobber je een beetje op rond. Ja. En, uh, even van een, een van deze drie films. Anna Karenina, Life of Pi. Uh, uh, of, of die eerste. De, de, de Hobbit, uh, Laura van Doorn. Hier zit hier een film bij. Heb ik je wat, nu een beetje over kunnen halen? voor je naar de bioscoop rent. Of? Ja, ik ga naar Anna Karenina. Ik vind hmm. die zeefilm heel eng. Ik zag de trailer en ik vond dat een beetje... Oh, Te uh, Of Nee, nee, eng. Ik vind water. Zo oneindig veel water vind ik gewoon iets uh, benauwends hebben. Ja, ja, ook in de bioscoop. Ja, ik denk het wel. Ik vond het me een beetje angstaanjagend. En ja. de Hobbit, daar wil ik stiekem eigenlijk ook wel naartoe. Maar ja. ook al stiekem, wat is die toch? Ja, nee, ja, dat zijn guilty pleasures. Die oh, smaken veel lekkerder dan, dan als je zegt van... oh ja, natuurlijk de Hobbit, daar wil ik naartoe. Nee, je, wil je een beetje verkneukelen. Goed, ja. Zo voor iemand, films zijn ja, het. Als ja. ja. iemand met een regenjas en een op naar de bioscoop ziet... <laughs> ja, gaan ja dan, dan de zijn wij dat. Ja. Ja. Goed, dankjewel uh, Lara voor, uh, voor deze... Uh, Dana, Lara, Laura. Sorry, ik ben helemaal Daarna voor het bespreken van deze films. We gaan nu uh, naar de live muziek van de Tiny Little Big Band. Heren, gaat uw gang. Oh, I can't wait to see those faces Driving home for Christmas, you While well, I'm moving down that line And it's been so long Though you can't hear me, I sing this song To pass the time away Driving in my car Driving home for Christmas Driving home for Christmas Top to toe and taillights Ooh, I got red lights all around Soon there'll be a freeway To get my feet on the horse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 I got red lights all around. Soon there'll be a freeway. Yeah. Get my feet on holy ground. And I sing for you. Though you can hear me when I get through. Feel you near me. Driving in my car.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 De Tiny Little Big Band met uh, Driving Home for Christmas. Chris Ria is er groot mee geworden en rijk ook volgens mij. De, de gong gaat, dat betekent dat de, de voorstelling in de, de grote zaal weer gaat beginnen. Als u thuis zit en denkt, wat heb ik daarmee te maken? Nou, inderdaad, helemaal niks. Oudejaars die halen meestal de hoogtepunten en dieptepunten van een jaar nog even aan. Uh, maar waarom zou je... Uh, u was er toch ook zelf bij? U heeft het jaar toch ook beleefd? Theatermaker Laura van Dolron die doet het daarom helemaal anders... Haar die, uh, uh, ja neemt uh, die van Wim Kanna in 1976 als uitgangspunt. De titel Oudejaarsconferentie en andere clichés... levert een analyse op van de, ja, van de relatie eigenlijk tussen artiest en publiek. Hè? Daar komt het op neer, toch? Ja, ja, ja. Dat ja, dat ja. ja je, je, maar het beginpunt was wel het idee van... ik ga een conferentie maken, lang geleden. Uh, ja, ik wilde in ieder geval in die, uh, ik wilde me in ieder geval verhouden tot die code, tot dat idee. Dus, en ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik me dan vervolgens weer uit dat idee ga worstelen. Maar mm -hmm. ik vind het wel heel leuk dat er zo'n strakke verwachting om zo'n uh, voorstelling heen hangt. Dus uh, ja, dat, uh, dat was wel heel expliciet bedoeld als of oudejaarsconferentie of anti oudejaarsconferentie Dat ja. wist ik nog niet en ik het bedacht. Dus, dus maar... dan ga je uh, ja, het materiaal van anderen bekijken... waaronder dus die van Wim Kan uit 76. Nee, ik heb niet uh, veel materiaal bekeken. Ik heb eigenlijk gelijk Wim Kan gekozen. Rob? Nou, ja, daarbij... Ik heb een tijdje de krant gelezen omdat ik een oudejaars ging maken... en er is een quote van Berkman is mij bijgebleven... die... Uh, zij tegen de maker van Jakten, zei die, je moet je onderwerp achterloos kiezen. En niet te veel over nadenken, terwijl je een andere film aan het maken bent. En dan zomaar iets kiezen eigenlijk. Mm -hmm. En uh, dat doe ik meestal ook met mijn onderwerpen. Dus ik kies vrij intuïtief, denk ik, Wim kan. En dan over een jaar zien we wel verder op wat voor manier ik daar dan van ga balen. Ja. En daarmee in gevecht ga. Want daarmee meestal... daarmee per, beperk je jezelf ook, maar dat dwing je je ook in een bepaalde richting. Dus ja, eigenlijk. precies. En dan, ik zoek dan binnen dat thema wat ik kies... eigenlijk toch altijd wel weer datgene wat me op dat moment bezighoudt. En dat levert een soort van wrijving op. En die levert dan een voorstelling op. Ja. Dus ik weet als ik iets kies dat het per definitie uh, iets gaat zijn... waar ik op een bepaalde manier van ga balen. En wat ik op een bepaalde manier op zijn kop ga zetten... zodat het toch precies datgene gaat vertegenwoordigen... wat ik op dat moment fascinerend of interessant vind. Ja. Vaak gebeurt er ook iets in mijn privéleven... waardoor zo'n thema opeens een rare tik krijgt. Zoals toen ik met Sartre bezig was toen... Sartre zegt sorry. Toen vroeg ik mijn toenmalige geliefde ten huwelijk. En die zei nee. En dat vond ik toen opeens een uitwas van het existentialisme. Dat hij nee zei. Dus toen kon ik dat aan Sartre koppelen. En zo gaat het vaak. En dit keer gebeurde er nog iets nog veel erger. toen het nou echt vreemd? Het was minder erg. Het is een nieuwe geliefde. Ik vond het minder erg dan nee zeggen op een huwelijk. Ja, Daar kwam ik achter dat hij deze zomer één keer met een ander... Ik wil even met je terug naar het beginpunt. Die conference van 1976 van Wim kan, om me even een idee te geven. Klein stukje. Oh ja. Hm? Ja hoor. Ze zijn zo vriendelijk. Mintje, Mintje, mintje, ja. mintje, Mintje, Mintje. Rustig nou aan. Ja. Je weet, het is weer avond, en dan gebeuren die dingen. Ja. Dat weet je toch? Je kan er de klok zowat op gelijk zetten. Ja, Je trekt het je elke keer weer opnieuw aan. ik ik kan er niks aan nee. doen, mintje. Als er nou één is die begrijpt dat jij het niet helpen kan, ben ik het toch. Zo is nou een wat het leven, kind. Ja, maar... Zo bruin als van acht ze bakt, krijg je ze nooit. <lacht> Ja, dus, dus, je, je kan het bijna lip sync kun je het, uh, <laughs> <Ja>, het <laughs> playbacken hier. Hè? Ja. ja, maar er zijn wel een paar zinnetjes die ik er vanavond ook bij ga zeggen. Want hij, is nog, hij gaat nog veel langer uh, door uh, ja. op die meme. Maar je vond hem helemaal niet leuk, toen je het zag? Nou, niet heel. Ik vond hem wel fascinerend, maar ik heb niet heel hard gelachen. Ja. Zo, zo bruin als van de achterbak krijg je ze nooit. Dat mensen daar, ik moet dan lachen, omdat mensen zo hard moeten lachen. Dus ja. dat is dan wel weer. Dus je, dus je kijkt op een veet... hele afstandelijke manier eigenlijk naar. Ja. Zonder dat je je verplaatst in, in Wim kan, of toch wel? Ja, maar het is ook een soort van taalgrapje. Want waarschijnlijk heeft ze oliebollen geprobeerd te bakken die dan mislukt zijn. En zo'n bruin ja. als een achtspak krijgt je. Nou ja, dat is een soort van uh, uh, oud oliebollachtig grapje waar ik niet per se om moet lachen. Maar ik moet wel lachen om humor als hm. ding. Dat dat zo uh, uh, kan versralen. En uh, ik vind het ook wel uh, gezellig. Dus ik had het vaker wel een beetje op de achtergrond als ik mijn huis aan het schoonmaken was. Maar... Aha. Er waren niet veel grapjes waar ik echt om moest nee. lachen. Maar ik heb ook een rare soort humor. Er zijn weinig dingen waar ik echt hard om moet lachen. Dus dat verbaast me ook niet zo. Dat, en ik dat, was natuurlijk ook een beetje als, ja. als chirurg aan het luisteren of aan het ontleden. Dus dat, dat is ook niet... Je, verschrikkelijk publiek was ik ook. Je hebt je Wim ontzettend ben. verdiept in, in Wim Kan ook. Uh, en dan blijkt dat... Uh, Echt, daar staat een man die, die het liefst ook zou huilen in plaats van lachen. Nou ja, dat is wat mij... Dat is dan weer wat ik net zeg. Ik zoek dan in zo'n man een thema wat mij zelf uh, uh, aanspreekt. En dat is de kant van hem die mij het meest fascineerde. Dus die, uh, die uh, werd voor mij ook steeds groter en steeds pregnanter. Uh, wat was die kant De, de sombere man mm -hmm. achter die entertainer. Achter die vrolijke, goedmoedige man die iedereen een soort veilig gevoel geeft. Zat iemand die zelf heel angstig was en die zichzelf geen veilig gevoel kon geven. Wat ik uh, van een grote tragiek vind. Hmm. En uh, ook van een grote schoonheid. En helaas ook toch wel van een bepaalde herkenbaarheid. Ja? Ja, ja ik moet wel zeggen dat uh, als ik die dagboeken las... Dat ik wel dacht... Dagboeken ja, wel, van Wim Kan? Ja, ja. Dat ik wel dacht van jeetje, ja, het is wel een heel uh, vreemd beroep... dat je dan op zo'n podium een soort van... Uh, ik, ik maak, maak ook deze keer, valt het wel mee... maar normaal probeer ik ook voorstellingen te maken... waarbij ik mensen een soort veilig gevoel geef en een prettig gevoel geef... En ze het gevoel wil geven dat ze samen zijn. En, en dat zeg ik ook in de voorstelling. Het uh -huh. waren best wel avonden dat ik dacht... ja, nu gaat iedereen samen naar huis en heel gelukkig en blij. En ik blijf alleen achter, omdat ik het zo druk heb... met het maken van voorstellingen over samen... dat ik eigenlijk geen uh -huh. tijd heb om tijd door te brengen met wie dan ook. Behalve met mezelf. Dus die gekke paradox van wat je vertegenwoordigt op het podium... en dat je als je van dat podium afstapt... dat zelf helemaal niet hebt of kan organiseren voor jezelf... of waar kan maken. Uh -huh. Dat is wel iets wat mij... Uh, ook persoonlijk aangrijpt. Ja, je, je, je zegt eigenlijk ook van, van... Wim Kan zou op het podium... Een, een heel ander soort theater hebben moeten maken. Die zou gewoon moeten hebben laten zien... mensen, ik sta hier wel, maar eigenlijk wil ik hier helemaal niet zijn. Nou, dat is, dat, ja, dat is een soort fantasie van mij. Ik, ik ben altijd al heel erg uh, ontroerd geweest... door dat moment van Jozef van der Berg. Dat was een poppenspeler. En die had op een gegeven moment God gezien. En die kwam op en die mee. zei... En die zei van, ik heb de waarheid gezien, dus elke illusie is nu onnodig. Ja, en, en dus... die ging in een fietsenstalling wonen vervolgens. Ja, en dat is een heel mooi uh, magisch uh, moment. En ik, ik fantaseerde terwijl ik dit maakte van, goh, wat zou dat bijzonder zijn geweest... als Wim Kan ook een dergelijk moment had gehad. Alleen denk ik dat Wim Kan niet in een fietshok was gaan wonen. Ik denk dat zijn publiek een stuk uh, milder was gebleken dan hij dacht. Dat is vooral wat ik hem toewens, want ik heb zelf met deze voorstelling... Je denkt vaak als je iets maakt van, nou ja, wat ik nu allemaal weer bedacht heb... hier kom ik echt niet mee weg. Dit gaan mensen echt verschrikken. <laughs> heb je dat vaker inderdaad? Altijd. Ja? ja, en dat is voor mij ook wel een uitgangspunt. Ik hmm. moet elke keer weer iets zeggen waarvan ik denk... nou ja, je lust er onder geen droog brood van. En dan valt het steeds weer mee. Dus je bent eigenlijk, ben ik, steeds de wereld aan het testen van... kan dit? En dan blijkt het te kunnen. Dus dan wordt de wereld op een bepaalde manier, toont hij zich veel zachtaardiger dan ja. wat ik denk. Ja. Nou en... is het wel, wel, wel in dit geval natuurlijk zo, dat als jij uh, het, het fenomeen Oudejaarsconferens in je titel uh, gebruikt... en ook de naam Wim Kan, dat er mensen met een bepaald verwachtingspatroon naar het theater gaan. Die komen dan wellicht bedrogen uit. Ja, dat is deze keer wel spannend. Het is een weerbarstige voorstelling geworden. En het grappige en het ontroerende vind ik dat het publiek vaak de voorstelling spiegelt... Mm -hmm. Dus als je een hele zachte voorstelling maakt, worden mensen heel zacht. En als je een weerbarstige voorstelling maakt, worden mensen ook wat weerbarstiger. Of ze lopen weg. Ik was in die ja, bos en nou ja, gingen vier mensen weg. dat is behoorlijk weerbarstig. Ja, maar is dat heftig voor jou ook om dat te zien? Ja dat, is wel, ja, dat is wel zwaar. Maar aan de andere kant zeg ik in deze voorstelling, dat maakt het extra zwaar... Ik zeg in deze voorstelling dat ik het beste ben in... Uh, in uh, moeilijke omstandigheden. Dus ja, ik, ik spreek eigenlijk uit van... als u wegloopt, dan doet u mij een groot plezier. Je zoekt het op, ja. Ja, en ik ja. zeg ook van... als Wim Kanna had laten zien wie hij echt was... dan was het publiek misschien afgehaakt... maar waren er waren de mensen overgebleven die hem echt leuk vonden. Dus in die zin is het... kan ik eigenlijk niet... Uh, ik heb wel gehuild achteraf in de kleedkamer... maar tijdens de voorstelling, mijn rol die moet er dankbaar voor zijn. En dat maakt het ook wel zwaar. Ik kan niet, zoals sommige cabaretiers worden dan boos op hun publiek. Mm. Maar ik vraag zo om een, om een eerlijke reactie dat ik krijg dat je die, niet kan. Dan moet je tevreden zijn. Ja, dus ik ja. moet lieve ja. dingen zeggen en dat doe ik dan ook. Ah, de gong, de gong gaat, dat betekent dat we even naar de publieksreacties gaan luisteren. Oh. Ja? Ik vond het fantastisch. En niet alleen uh, de prestatie om dat zo achter elkaar te doen. Maar qua inhoud vond ik het zelf ook heel erg goed. Ik weet niet precies waar het over ging. De, wat er bij heeft hangen is van ik, wil, ik zeg een hoop, maar het doet er niet toe wat ik zeg. Ja, je moet zelf, maar, zelf je eigen ideeën daar maar over maken. Ik vond het heel, heel boeiend. Ik vond het ook heel snel. Al die flarden die ze over je heen gooit, dat vind ik, ik zo'n enorme snelheid. Dat je nauwelijks de tijd hebt om over na te denken. Ik denk dat het veel diepgaander is dan dat het in eerste instantie lijkt. En daar haal ik voor mezelf veel uit. Deze voorstelling is niet zo goed bevallen, nee. Nee. Ik, ik, vind, ik heb er te veel moeite mee. Dus misschien ben ik te oud. Ik heb niet zo veel lachen eigenlijk. Ja, dat heb ik een beetje gemist. Ik ben ook een keer naar die van Joek van het Hek geweest. En dat was natuurlijk wel een heel ander slag uh, ja. dan dit. Maar ja, ik vond het uh, wel echt wat het aanzetten denk. Ja. En dat vond ik leuk. Ja, het vergelijking met Joep van het Heek wordt dan gemaakt. Die, die gaat dat niet op natuurlijk, hè? Nee, maar ach ja, want het kan veel erger. Het kan veel erger, wat bedoel je? Nou ja... Als ik met uh, Pasolini vergeleken word, dan ben ik heel erg uh, populistisch. Terwijl met Joep van Teck vergeleken word, dan kom je in de kunstenaarshoek terecht. Dus ik vind dat wel uh, prima. Wat schattig, die mensen. Ja, leuk. Ja. Was dit in Den Bosch, deze reactie? Nee, dit was in Leiden, de avond ervoor. Oh ja, ik ja. dacht al, want ik hoorde zoveel gedoe op de achtergrond. En het was in Den Bosch vrij rustig. Ja, nee, dit ja. was Leiden. Goed, dankjewel Laura. Uh, de Oudejaarsconferent en andere clichés te zien vanavond en morgen in... Kikker in Utrecht, uh, vrijdag en zaterdag in Frascati in Amsterdam. En zondag 30 december in Den Haag. Meer informatie op uh, nationaletoneel.nl. Laura van Doren, De 27ste dankjewel. is het ook nog in Den Haag. Ook nog in Den Haag. Dank je voor deze aanvulling. <laughs> Een kersttip. De kersttips van... Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Sorry, nee, sorry. Even, uh, even stoppen met die bellen. Ik heb echt een ontzettende... Ik heb gewoon een hekel aan kerst. En de kerstman ook. En die herten ervoor ook. Oké, okay, oké. Okay. De anti-kersttips van... John Buisman. Ik ben uh, acteur. Boek. Ja, uh, Aat Zelen met het heerlijk avondje. Aat heeft hem volgens mij uh, speciaal geschreven voor de Sinterklaas. Maar dan zal de Kerst er ook wel kunnen. Uh, ik heb uh, deze nog niet gelezen van Aat, maar ik heb alles gelezen. En het is. Uh, Aat heeft een ontzettende goede, uh, behoorlijke, heftige humor. Ja, het is vaak nogal smerig, maar Aat. Je moet, er, je moet er tegen kunnen. Dus je moet wel eerst een borrel drinken en dan moet je beginnen met lezen. Ik weet niet of het er bij deze is, maar wat ik, wat ik van mensen al gehoord heb... Omheen, is dat deze nog smeriger is dan de rest. Theater. Voor de mensen die echt liefhebber zijn, die kunnen nog maar... Uh, want ik zie hier uh, dat het Bimhuis de drie concerten zijn uitverkocht... maar je kan nog naar Edam, naar de Behongany Hall... en de 24 december naar Tilburg, naar Paradox... voor de aller, aller, allerlaatste concerten van het... Willem Breuker collectief. Film. De Hobbit uh, zou ik niet naartoe gaan. Het bombardement zou ik ook, uh, zo gauw niet naartoe gaan. Ik heb uh, laatste, maar daar zit ik zelf ook een beetje in uh, de marathon. Er zijn al 270.000 mensen naartoe geweest, dus dat uh, gaat volgens mij wel oké. Okay. Ja, daar dan maar in. <lacht> Ja, John Buijsman met zijn anti-kersttips. Overigens, als u hem zelf wilt zien, hij speelt Rico in het Uur van het Konijn. Dat is op uh, tweede kerstdag om uh, half één in de Schouwburg in Rotterdam te zien. Het is maar dat u het weet. Uh, straks na het journaal van vier uur gaan we verder met nog een half uurtje opium. Dan met de bus met Tineke Schouten en uh, Geert Lageveen over de voorstelling Alice in Wodeland van Orkater. Tot zo. Opium. Avro. Hij laat winden.